Zes uur. NTO Radio 1 met Nadia Moussaid. In het laatste half uur van Nieuws en Co... Martin Appelo verklaart waarom hij veel kan leren van de winst en verlies op de Olympische Spelen. En de Belastingdienst is op de vingers getikt door de rechter over de aanpak van zwartspaarders. Nu eerst het NOS-chanaal met Dorald Megens. Minister Grapperhaus is het niet eens met politiebond NPB, die zegt dat Nederland een narco-staat dreigt te worden. De NPB kwam vanmorgen met een rapport waarin staat dat de recherche overbelast is. Regisseurs zeggen in het rapport dat drugscriminelen daardoor vaak ongemoeid worden gelaten. Volgens Grapperhaus is er juist sprake van een succesvolle bestrijding... van de georganiseerde criminaliteit en de drugshandel. Maar hij vindt ook dat er meer capaciteit moet komen. We hebben daar in ieder geval al voor dit jaar 100 miljoen op ingezet. En we willen structureel 267 miljoen per jaar extra voor de politie uitgeven... De politiebond pleit voor 2000 extra rechercheurs... maar Grapperhaus vindt dat wel erg veel. In het bloed van de man die begin deze maand overleed... na zijn arrestatie in Waddingsveen is cocaïne aangetroffen. Dat is volgens het OM gebleken uit onderzoek. Agenten wilden de man aanhouden, maar hij verzette zich. Op een filmpje van een voorbijganger is te zien... dat een van de agenten de man een aantal keren stompt. Die beelden veroorzaakten veel ophef. De Rijksrecherche begon een onderzoek... Op het lichaam zijn blauwe plekken en schaafwonden gevonden... maar die kunnen het overlijden niet verklaren. De vakbonden hebben de gesprekken over een nieuwe cao... in het voortgezet onderwijs afgebroken. Ze willen actie gaan voeren. De bonden eisten een loonsverhoging van 3,5 en vermindering van de werkdruk. De werkgevers wilden volgens de bonden niet verder gaan... dan een loonsverhoging van 2,3 En ze zouden te weinig willen doen om de werkdruk te verminderen.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 betalen daardoor minder courtage. Sinds de publicaties over seksfeesten van hulpverleners van Oxfam in Haiti... zijn zeker 26 nieuwe gevallen van grensoverschrijdend gedrag gemeld. De Britse Oxfam-topman Mark Goldring maakte dat bekend... in een verhoor door een parlementaire onderzoekscommissie. De centrale bank-president van Letland weigert op te stappen... ondanks oproepen daartoe uit de Letse politiek. Hij werd zaterdag aangehouden op verdenking van corruptie. Gisteren kwam hij weer vrij...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 Maar hij ontkent dat hij met deze patiënten een seksuele relatie had, zegt... verslaggever Matthijs Holtrop. En justitie heeft dat op alle mogelijke manieren proberen aan te tonen... dat hij er wel was. Uh, zo was er bijvoorbeeld heel expliciet contact via Skype, via WhatsApp... Uh, sms'jes, maar ook videoverbindingen... Uh, waarbij heel expliciet over seks werd gesproken. De vrouw Tirza overleed in 2016 op 29-jarige leeftijd. Mogelijk is ze vermoord... Daarvan wordt de man niet verdacht, zegt de persofficier. In dit geval is het best bijzonder dat Tirza, het slachtoffer... is overleden in de aanloop naar deze zitting. En de verdachte wordt niet, staat niet terecht voor de dood van Tirza. Voor het seksueel misbruik eist het OM 18 maanden cel... waarvan zes voorwaardelijk. Het weer nog bewolkt is het. Het blijft nagenoeg droog, ongeveer 4 tot 6 graden nu. Vanavond en vannacht vriest het licht. Morgen in het hele land flinke periode met zon wordt het maximaal 6 graden, maar door de noordoostenwind... voelt het wel kouder aan. En bij de MBB zit Dennis mooi. Hoe is het op de weg, Dennis? Uh, nou, we zijn weer op, uh, op de weg terug. Dat wil zeggen, het drukste moment ligt alweer achter ons. 200 kilometer file staat er nog, uh, vooral rond Utrecht... en uh, de regio Rotterdam-Den Haag is het nog uh, druk... Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bijvoorbeeld... Uh, 20 minuten vertraging tussen Apkoude en Breukelen. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij Delft. 8 kilometer file en een kwartier vertraging. En de M65 in het zuiden van het land van Tilburg naar Den Bosch. Dus Udenhout en Kromvoort 5 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn dan wel weer open... maar de vertraging is nog wel een half uur. Nog Twee dagen. En Stella geeft 40 e-bikes weg. Kijk op stellafietsennl slash countdown. We willen samen over op duurzame energie. Investeren in een beter milieu is nu eenvoudig en aantrekkelijk. Investeer in windenergie en ontvang 5% rente. Ga nu naar windschuiffund.com. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.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 Ontdek het aantrekkelijke upgradevoordeel ook op de Mercedes-Benz Business Solutions. Kijk nu op mercedes Of doe net als Joost en ga eens langs bij je Mercedes-Benz-dealer. NPO Radio 1. NOS NTR. De Belastingdienst heeft volgens het gerechtshof in Den Bosch... ontoelaatbaar bewijs gebruikt in de jacht op zwartspaarders. Een duidelijk signaal van het gerechtshof dat de arrogantie, de misplaatste arrogantie van het ministerie... nu in hand wordt toegeroepen. Ook heeft de staat ten onrechte het rechtelijk bevel genegeerd... om openheid van zaken te geven... en is de waarheidsvinding en een doelmatige behandeling van de zaak belemmerd. Nadia Moussaïd. Nieuws en co. Ja, het hele gedoe rondom de Belastingdienst, de staat en de zwartspaarders zwart speelt al jaren... Het gaat om een kwestie waar eigenlijk de ene staatssecretaris naar de andere hier ontzettend trots op was dat er weer meer zwartpaarders waren gepakt. Ik snap dat hij achter zwartpaarders aangaat. En als hij daar meer middelen voor wil hebben, dan kan hij ze krijgen of hogere boetes. We hebben besloten om zo, zo lang als mogelijk die identiteit van deze meneer ook zoveel mogelijk geheim te houden. Nou, en daar lijken toch nog heel wat uh, mits en maden aan die afspraak vast te zitten. En juist die mits en maden waren weggelakt. En dit lijkt toch wel heel sterk op manipulatie. Ook niet met de Kamer gedeeld. En ja, dan denk ik, tja. Waarom doe je dat nou? En hier lijkt het erop dat de overheid zich niet aan die regels zelf wil houden. Die regels die gelden voor iedereen en zeker ook voor de overheid. Het is zo belangrijk omdat men ervoor gestreden heeft bij de fiscus om die tipgever uit de wind te houden. Ja, het gaat in deze zaak toch wel om iets. Het gaat om de rechtsstaat. De overheid moet niet informatie achterhouden en manipuleren. De overheid moet transparant zijn. In de studio is aangeschoven nieuwsuur-collega Bas Haan. Goedemiddag Bas. Hoi. Ja, dat is een flinke tik op de vingers. Um, jij onthulde twee jaar geleden dat de Belastingdienst loog over de tipgever... en ook loog dat hem anonimiteit was beloofd. Maar je moet ons even helpen. Hoe zat het ook alweer? Ja, je hoorde net een collage aan Anna. bouwde uitspraken... Ja, maar komt er eigenlijk allemaal op meer al tien jaar lang... hangt de vraag boven de markt... is de overheid de Belastingdienst in deze nu de rechtbank aan het belazeren of niet... Antwoord vandaag van het Hof in de bos. ja. En die hebben in best wel stevige bewoordingen aangegeven... dat de Belastingdienst, de overheid... de waarheidsvinding belemmerd heeft in die rechtszaal... en de rechtsgang be belemmerd heeft. Dat zijn behoorlijk heftige uitspraken. En dat gaat mm -hmm. dan allemaal mm -hmm. over een tipgever... die de Belastingdienst gebruikte om zwart geld binnen te harken... waar ze veel schimmiger over hebben gedaan... Dan zouden mogen doen, volgens het Hof in den Bosch. Aha. En dat contract waar de Belastingdienst het over had, dat zag er dus heel anders uit dan zij beweerden. Ja, dat was, was een paar jaar geleden was dat het, het belangrijkste punt. Dat die tipgever, die, dat was een anonieme tipgever, die met allemaal gegevens kwam van zwartspaarders, die daardoor hun geld kwijtraakten. Nou, mooi, zwartspaarders aanpakken, kan niemand tegen zijn. Maar mm -hmm. in het principiële hierin was wel, ja, die tipgever die werd. Met tonnen beloond, had zelf een dubieus verleden. Dus moet je als overheid dan niet iets meer inzicht geven in wat voor gegevens je hebt en hoe je eraan komt en hoe betrouwbaar dat is. Mm -hmm. En mm -hmm. ook hoe betrouwbaar die persoon zelf is. Nou, daar, het contract dat ze met die man hadden gesloten, dat had de overheid zwart gemaakt. Om maar te verhullen dat ze helemaal geen anonimiteit gegarandeerd hadden. Dus wij gewoon eigenlijk. Um, in de dus ze hadden deze uh, tipgever ook geen anonimiteit beloofd? Nee, ze zeiden van wel, maar in het contract stond... u komt gewoon op de rechtszaal als dat nodig is. Nou En al dat, dat pakket aan halve waarheden, hele mm -hmm. leugens... Mm -hmm. en achtergehouden informatie, mm -hmm. daarvan heeft het Hof Den Bos nu gezegd. Natuurlijk is er een hoog doel, zwartspaarders mm -hmm. binnenhalen. Mm -hmm. Maar is wel, het is wel gruwelijk belangrijk dat een overheid meewerkt... aan een eerlijk rechtssysteem. En ja. als de overheid al scheid heeft aan de rechtszaal... Ja. ja wat blijft er dan nog over en dat is hier gebeurd dus die zaak gaat de bak in en wat, ja, wat betekent dit inderdaad deze uitspraak dus nou dat deze het is een principiële zaak maar concreet gaat die over één vermeende zwartspaarder tegen de belastingdienst en daarvan heeft het hof nu gezegd nou het, het, de belastingdienst heeft al zijn rechten verspeeld mm -hmm. dus deze persoon hoeft niet een, een, een boete te betalen en dat zwarte geld terug te betalen. Maar het is natuurlijk veel interessanter... wat het voor de toekomst gaat betekenen. Mm -hmm. Want, want wat nu, dit gaat dus nu maar over één zwart Ja, die tipgever ging over tientallen, maar ja. die hebben allemaal al betaald. En dat is waarschijnlijk niet meer terug te draaien. Dus mm -hmm. die zullen nu wel erg balen als mm -hmm. ze thuis zitten. Maar die, het, het gaat vooral om... als de Belastingdienst in de toekomst nog met tipgevers wil werken... zullen ze er echt heel anders mee om moeten gaan. En anoniem, in het geheim... Dingen regelen, ja, dat zit er niet meer in. Dus de vraag is of tipgevers dan nog wel bereid zijn om zo makkelijk dit soort deeltjes te sluiten. Ja, dus het gaat allemaal strenger. En ik vraag me af hoe zo'n tipgever in godsnaam aan deze informatie komt, weet je dat? Ja, dat had hij um, illegaal verkregen, oftewel waarschijnlijk gewoon gejat... bij zijn oud-werkgevers, de, de, de buitenlandse banken waar hij toen de tijd werkte. Dus dat heeft hij toen meegenomen. Aha, en daar dus tonnen per, maand voor gekregen, per jaar voor gekregen. Hij heeft uh, op provisie um, andere zwartspaders aangegeven. Ik zeg andere zwartspaders, want waarschijnlijk... Als hij het zelf. Uh, in ieder geval is hij daar zelf ook voor verdacht van geweest. Dus het is, het is heel schimmig allemaal. Uh -huh. Het is niet voor niks dat daarom het Hof Den Bosch... nu zo'n hard oordeel heeft geveld. Goed, dank Bas Haan. In uur op NPO 2 vanavond meer over zwart paarders... de Belastingdienst en de Nederlandse staat. En we gaan weer naar het verkeer met uh, Dennis Mooi Hoe is het op de weg, Dennis? 100 kilometer file staat er nog. Het, het, het stort in als een soort uh, plumpunning. En dat is allemaal alleen maar goed nieuws. Het verdeelt over 30 plekken trouwens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Nog 10 minuten vertraging tussen Badmen en Twello. De linkerrijstrook is daar dicht vanwege een kapotte vangrail. En ondanks dat de weg weer vrij is op de N65 van Tilburg naar Den Bosch... heb je daar nog wel een half uur vertraging tussen Udenhout en Kromvoort Door dat ongeluk. <tied> Het onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen krijgt een Nederlands tientje. Want de Amerikaanse speciale aanklager Robert Mueller die het onderzoek doet... heeft de Nederlandse advocaat Alex van der Zet beschuldigd van liegen. Correspondent Arjan van der Horst in Washington, wie is deze Alex van der Zet? Alex van der Zet is een advocaat... die werkt voor het Londense kantoor van de advocatenfirma Skadden, En hij is ook tevens de schoonzoon van de Russische oligarch German Kahn. Hij was onder meer betrokken bij een omstreden onderzoek in de Oekraïne. Dat onderzoek moest zijn tegenstander... van de voormalige Oekraïense president Yanukovych in discrediet brengen. En het is die Oekraïne-connectie die van der Zet... waarschijnlijk in verband heeft gebracht met het Mueller-onderzoek. Want Mueller heeft eerder al twee voormalige medewerkers van Trump aangeklaagd voor een zaak in Oekraïne. Mm -hmm. nou, een van hen is Rick Gates. En uh, Muller heeft Van der Zet ondervraagd... over contacten die Gates had met een onbekende derde persoon. En de aanklacht zegt nu... Van der Zet heeft gelogen over die contacten, over die communicatie. Ja, een liegen tegenover de FBI is een federaal misdrijf. En hij zal dus vandaag ook voorgeleid worden. En de verwachting is, volgens de Amerikaanse media... dat de Nederlander een schuldbekentenis zal ondertekenen. Aha. En, en is dit iets wat Trump in de problemen kan brengen? Ja, je zou zeggen, Trump hoeft zich nergens zorgen over te maken... want dit heeft op het eerste gezicht helemaal niks te maken... met dat Rusland-onderzoek. Maar wat Mallow doet, is ja een klassieke uh, methode... die de FBI geperfectioneerd heeft... in de strijd tegen de New Yorkse maffia in de vorige eeuw. Mm -hmm. Ja, daarin worden niet individuen eruit gelegd... Maar, dan, maar de hele organisatie is dan het doelwit en alle criminele zijpaden die daarbij horen. Nou, in hun onderzoek beginnen ze dan bij verdachten... die een lage positie hebben in de organisatie probeer dan zoveel mogelijk belastend materiaal te vinden... waarmee je dan een verdachte onder druk zet in de hoop dat ze een schuldbekentenis ondertekenen... dan bied je strafvermindering aan... in de ruil voor belastende informatie... in de personen die boven jou in de organisatie zitten. Nou, de, de personen boven uh, van de Z zijn natuurlijk Rick Gates... en die daarbij hoort is ook Paul Manafort... de voormalige campagnevoorzitter van Trump... Mm -hmm. die dus enig betrokken waren bij de organisatie van Trump. En dit is dan het idee, hè? Je vindt belastende mm -hmm. informatie van de mensen die boven je zitten en daarmee zet je die mensen onder druk in de hoop... dat zij wij ook belastende informatie hebben. Bijvoorbeeld dus over Trumps uh, uh, vermeende of uh, het samenspanning... met de Russen in, het, uh, in, het, in, in de in een inmenging met de Russische presidentsverkiezingen. Goed, het, het is ingewikkeld, maar ik begrijp het nu iets beter inderdaad. Dank je wel. His latest flame He talked and talked And I heard him say That she had The longest, blackest hair The prettiest green eyes anywhere And Marie's the name Of his latest flame Though I smiled, the tears Inside were burning I wished him luck And then he said a goodbye He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me? She'd be mine eternally, and Marie's the reasoning of his latest fame. Oh, I smiled but tears inside were burning I wished him a walk and then he said goodbye He was gone but still his words kept returning What else was there for me to do but cry Would oh, you believe that yesterday His Latest Flame van Elvis Presley. De Olympische Spelen zijn in volle gang en zorgen op de ijsbaan... en in de huiskamers voor een serie hoge toppen en diepe dalen. Zes keer goud hebben we al gehaald. Deels met onverwachte winnaars, zoals Esmee Visser. Maar collectieve rouw was er ook... zoals uh, om die weer niet gewonnen 10 kilometer van Sven Kramer. Wat kunnen we eigenlijk leren van onze Olympische schaatsers? Daar ga ik over praten met een van de vaste gasten van de Nieuws en Co-show. Martin Appelo, psycholoog, gedragstherapeut. Martin, ja? hoe zit jij op de bank deze dagen? Ja, ik zit echt, uh, hoewel het nu wel wat minder wordt natuurlijk met minder medailles... maar ik zit echt vreselijk te genieten als, uh, als psycholoog. Ik zit Ik echt fantastisch uh, te inhaleren hoe we, hoe we verliezen en hoe we winnen... en wat we daarvan kunnen leren uh, in mijn vak. Echt geweldig. Ja, op, opvallend was de uitspraak van Kjeld Nuis na zijn gouden medaille op de 1500 meter. Laten we eerst daar even naar ja. luisteren.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 Ja, is ja. Dat, in de, ja. ja dat, dat was voor mij tot nu toe echt het absolute hoogtepunt. Van deze de, van uitspraak? Deze zin, dat, dat Kjeld Nuis daar zegt van... Uh, je moet niet schaatsen vanuit uh, wraak, maar vanuit passie. Nou, vanuit dat, gevoel, zei hij. Ja, maar daarvoor had hij het over ja. passie. Daarvoor ja. vroegen ze hem van, goh kan het nou dat jij het wint? En dat Koen uh, dat verliest. En dan zei hij, ja, ik schaats vanuit passie. En anderen, hij noemde Koen niet schaats vanuit wraak. Ja. En dat is echt, uh, ja, dat is bijna een verlichte uitspraak van deze man. Vertel, vertel. Die, die volgens mij daardoor ook alleen al daardoor de duizend meter gaat winnen... Nou ja, kijk, als je, dat, als je je dat realiseert... dan heb je een hele diepe waarheid uh, uit de psychologie door. Dat als je met positieve energie en met focus gaat... voor waar je goed in bent... Mm -hmm. dan, dan uh, wordt je prestatie vele malen beter... dan wanneer je met negatieve energie... en je wil afzetten tegen iets of iemand anders. Mm -hmm. En dat is wat hij hier bedoelt. En dat mm -hmm. is wat je ook heel erg ziet. He, die, die Nederlanders die medailles winnen. Dus Kiat Nuis, en prachtig voorbeeld ook, Esmee Visser. Wie had er ooit van haar gehoord? Hoort, die totaal ontspannen doet waar ze goed in is, met volledige focus. Uh -huh, uh -huh. Versus dan bijvoorbeeld uh, uh, uh, Koen Verwij en Sven Kramer... Die, die heel erg tegen het verleden ingaan. Hè, van wat er in het verleden fout ging, dat mag nu niet meer. Uh -huh. En daar moeten we mee afrekenen. En dat heeft toch iets van negatieve energie. En dan zie je die mensen verliezen. En dat verschil tussen uh, triomferen... omdat je met volledige focus in het hier en nu je passie... Uh, Tentoonspreidt of dat je vanuit boze, negatieve gevoelens uh, met iets bezig bent en dan verliest. Ja, mm -hmm. dat, dat kun je direct vertalen naar de praktijk van, uh, van psychotherapie. Want wat, wat is dat dan? Dus jij zegt focus en, um, en positieve energie, hè? positieve mm -hmm. instelling. Wat, wat, wat, wat, ja, kun je dat iets, iets nou, verder wat, uitleggen? Wat vooral de kern is, is van dat. Uh, dat je dus niet het gevecht moet aangaan. Dat je dus niet ergens tegen moet zijn. Niet mm -hmm. moet proberen, bijvoorbeeld bij de behandeling van angst, van fobieën... Mm -hmm. zie je heel erg dat als mensen proberen te vechten tegen hun angst... Mm -hmm. dan wordt die angst alleen maar groter. Terwijl de therapie eruit bestaat dat ze juist met positieve energie... de situatie in moeten gaan waar ze bang voor zijn. Yeah. En dan wordt die angst minder. Yeah. Dus in mijn vak geldt wat Alan Watts, een belangrijke filosoof... ooit noemde de wet van de omgekeerde Spanning. Ja. En dat betekent van daar waar je tegen vecht, dat grijpt je bij de keel. Mm -hmm. En dat wat je vriendelijk omarmt, dat laat jou met rust. Ja. Nou, als je dus af... eigenlijk, eigenlijk dat, dat als, je, als je vanuit een soort van vechtlust iets doet, of ergens tegen vecht, dan gaat daar ook je energie naartoe. Dan gaat je energie ja. naar naartoe en ja. dan zal datgene jou ook weer meer bij de keel grijpen. Ja. He, dus bijvoorbeeld, ik, ik werk zelf vaak met kankerpatiënten. En dan zie je vaak dat mensen zeggen van... Ja, ik heb nu gehoord dat ik kanker heb en dat ik misschien ga overlijden. Dus ik ga uh, alleen maar leuke dingen doen en ik ga tegen die kanker vechten. Mm -hmm. Nou, dat tegen die kanker vechten maar, geeft die kanker heel veel aandacht. Mm -hmm, en dat mm -hmm. maakt dat besef van kanker heel erg groot. Terwijl mm -hmm. dus als mensen gaan vechten voor hun leven. Dus voor kwaliteit van leven. Dan zie je dat die kanker naar de achtergrond verdwijnt. Dus je vecht dan eigenlijk wel, je vecht dan voor de, voor de kwaliteit. Maar hoezo, En waarom is dat dan niet vechten? Nou ja, je vecht dan, dat, dat betekent dan dat je met al je aandacht je focust op de dingen die nog wel kunnen. Op de dingen die positief zijn, op de dingen die je nog kunt doen. Mm -hmm. In plaats van dat je al je energie steekt in een gevecht wat je waarschijnlijk toch niet gaat winnen. He, dus als je dat dan bij Kjeld Nuis bijvoorbeeld ziet, die gaat mm -hmm. met al zijn aandacht, gaat hij in in zijn techniek. Mm -hmm. Het is een van de mooiste 1500 meters... die ik ooit heb gezien. Ik kijk al 30 jaar naar schaatsen. Het is een volledige overgave... met volledige passie in wat hij kan. En niet met... ik moet me bewijzen of ik moet afrekenen met mijn verleden... of ik moet ergens tegen ingaan. En... Terwijl je die neiging van nature wel vaak hebt. Ja, dat die neiging hebben bij van nature. Ja, als Hoe je komt bijvoorbeeld dat? depressief bent, ja. dan wil je daarvan af. Depressie ja. voelt niet fijn. Als je angstig bent, dan wil je daarvan af. Dus dan ga je van nature daar tegenin. Ja. Terwijl de truc juist is om erin mee te gaan. Om te zeggen, oké, okay, het is er. Ik kan daar verder niet veel aan doen. Ik moet uh, het accepteren zoals het is. Mm -hmm. En juist er niet tegen ingaan, maar erin meegaan. En dan ontspan je daar eerder in dan wanneer je daar tegen ingaat. Dus, dus, ik wil even ja. <laughs> wel, mm -hmm. nog wat meer begrijpen. Dus inderdaad, je geeft bijvoorbeeld depressie of uh, uh, kanker, angst. angst. Ja. Uh, dus dan, je moet het accepteren. Dat betekent erin meegaan. Mm -hmm. Maar vervolgens wil je dan toch weer een, een, een nieuw perspectief uh, ja. voor je hebben. Ja. Om, om naartoe te kunnen bewegen. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe maak je die stap dan? Nou, vergelijk... om, te voor, om ervoor te zorgen dat je daar niet voor gaat vechten. Op het moment dat je dus tegen iets vecht mm -hmm. gaat al je energie in die strijd zitten. Mm -hmm. En als dat iets is wat in principe groter is dan jezelf... of sterker is dan jezelf, gaat dat als het ware ook naar jou terugvechten. En dan hou je helemaal geen energie over voor iets anders. Mm -hmm. Terwijl als je het als een gegeven neemt... en je aandacht richt op de dingen die nog wel kunnen... maak je dus energie vrij voor het positieve. He, en dat, het heeft dus heel erg te maken met wat je met je aandacht doet. Ja. Yeah. Dus ik vergelijk het vaak met een draaikolk. Stel dat je in een draaikolk komt, in een rivier... Ja. dan is je natuurlijke neiging om eruit te vechten. Terwijl het water is veel sterker dan jij, dus dan verdrink je. Wat je zou moeten doen, en dat is wat we mensen leren in een therapie... is proberen je mee te laten voeren door die draaikolk... zodat je onderin wordt uitgespuugd... En, dan en, en, en in de rivier weer boven komt. Daar ga ik hem mee afsluiten. Dank je wel. Okay. Ja, dit was Nieuws Co. Met daarin toch een medaille voor de Nederlandse re relayvrouwen. Een hijskraan is omgevallen in Rotterdam en de recherche is overbelast. Joh, is het nou allemaal zo erg? Ja, het is zo erg. Nederland is een narcostaat. Dat is niet de betiteling die ik zou gebruiken. Die zeggen dat de nood wel erg hoog is. Door de structurele overbelasting en onderbezetting. Er moet capaciteit bij. En te weinig investeringen in veiligheid. Hoe komt de criminaliteit uh, voort? Die onderstroom, daar hebben we echt last van. Ik hoorde dat er wat viel. Nee, dus ze hebben een foutje gemaakt, denk ik, bij het gewicht. Nou, oh, dat was de kraan die dus uh, ze zei ging. Het ziet er beetje terug uit op deze manier. Ja, we zijn toevallig met een dak bezig. Dus ja, ja, ik ken er gelijk door. <tie> Twee penalties! Ja, en is het gebeurd! Bronzen medaille Nederland! Eentje in de categorie wonderen bestaan. Dat de winnaar van de B-finale doorschuift van de vijfde naar de derde plaats. Zo ongelooflijk! Dat is een scenario dat bijna nooit uitkomt. Vandaag dus wel. Ja, we zijn heel erg blij. Straks. Dit is de dag met Thijs van der Brink. Fijne avond. Bedankt dat u luisterde. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. De vakbonden hebben de gesprekken over een nieuwe CAO... in het voortgezet onderwijs afgebroken en willen actie gaan voeren. De bonden eisen een loonsverhoging van 3,5 en vermindering van de werkdruk. Maar de werkgevers zeggen dat ze daar niet genoeg geld voor hebben. Syrische regeringstroepen zijn de re regio Afrin binnengetrokken... om de Koerdische strijders daar te helpen. Afrin wordt sinds vorige maand belegerd door Turkse troepen. De Koerden zeiden onlangs dat alle hulp welkom is... ook van het leger van president Assad. De man die begin deze maand in Waddingsveen overleed nadat hij was gearresteerd, had cocaïne gebruikt. Dat blijkt volgens het OM uit bloedonderzoek. De overlijden van de 39-jarige man leidde tot ophef omdat de politie bij de arrestatie geweld gebruikte. Maar uit onderzoek bleek eerder al dat hij daaraan niet is overleden. En ING wordt eigenaar van Makelaarsland. De bank krijgt 90% van de aandelen in handen. Makelaarsland is de grootste internetmakelaar van Nederland. Klanten doen bij de verkoop van hun huis veel zelf en betalen daar daardoor minder cortage. En dan nu het weer met Willemijn Hubert. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen... en vooral in het noorden kunnen er enkele mistbanken ontstaan. Het vriest overal, 1 graad aan zee... en 5 of 6 graden in het oosten van ons land. De wind is noordoostelijk en zwak tot matig. Morgen zon en wat wolkenvelden, vooral in het noorden... en het blijft overal droog en het wordt zo'n 4 tot 6 graden. De noordoostenwind blijft zwak tot matig. De dagen erna is het licht winters met in de nachten en vroege ochtenden lichte en later matige vorst. En overdag temperaturen ruim boven nul. Verder blijft het droog en wordt het steeds zonniger. En dan nu de verkeersinformatie met Dennis Mooi. Het aantal files loopt nu snel terug. Er staan nog 15 files en de meeste leveren niet, helemaal, niet echt veel traging meer op. Op de A1 van Hengeloo naar Apeldoorn staat eerst bij Deventer-Oost wel drie kilometer file. Vertraging is een minuutje of tien. Verderop bij Twello staat vijf kilometer. rijstrook is daar dicht vanwege een beschadigde vangrail. Op de N65 van Tilburg naar Den Bosch is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar tussen Oorschot en Helvoort staat nog wel vier kilometer. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, hartelijk welkom. Dit is de dag waarop politicoloog Lisanne de Blok betoog... dat lokale democratie te afhankelijk is van Haagse kopstukken. En dat terwijl landelijke politici vaak niet eens precies weten... wat er lokaal speelt. Het is voor mij natuurlijk ook wat lastig. Ik kom zelf uit os, niet uit Amsterdam. Dus om nou aan mij te beoordelen... waar een gemiddelde Amsterdammer zich het meeste gemeen mee voelt... vind ik ook wat lastig. Zij, Lilian Marijnissen, u herkende haar stem misschien rond tien voor zeven. Een gesprek over de staat van de lokale democratie... en hoe het beter kan richting de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is de dag waarop er in de Tweede Kamer verder wordt gedebatteerd over het afschaffen van het raadgevend referendum. Onze commentator is vanavond Jasper Klapwijk. Jasper, goedenavond, hartelijk welkom. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? Een referendum over het referendum moet. Over een uurtje begint het debat in de Tweede Kamer, maar jouw voorschot horen we al over een kwartier. En de Wereldgezondheidsorganisatie is voornemens gameverslaving als officiële ziekte te bestempelen. Het uren achtereen spelen van de volgende game lijkt ons in elk geval niet goed voor je gezondheid. kenmerkende geluid van de game Pac-Man. We gaan hier aan tafel praten over de vraag... is gameverslaving een ziekte, net als alcoholverslaving bijvoorbeeld? De gast zijn topgamer en geneeskundestudent Koen Schobbers. Goedenavond, hartelijk welkom. Yes, en Jan-Willem Poot, oprichter van jeugdkliniek Yes We Can Clinics. Ook u hartelijk welkom. Wilt u meepraten op Twitter over dit onderwerp? Gebruikt u dan de hashtag DDD. U kunt ook meekijken via de webcam op nporadio1.nl. Koen, ik wou bij jou beginnen. Jij bent uh, gamer met een topsportstatus. Yes, correct. Hoe zit dat precies? Uh, nou, op basis van mijn carrière, tien, profe tien jaar professional gamer. Uh, elf jaar in de gaming scene actief. Uh, begon op mijn veertien en nu vijfentwintig. Ik heb altijd gestudeerd. En uiteindelijk werd het moeilijk om mijn kooschappen, uh, waar ik heen ging, uh, te combineren met mijn professionele carrière. Kooschappen klinkt als een studie geneeskunde. Geneeskunde, sorry. Ja, ik ben student geneeskunde. Okay, en ja. uh, nou ja, Voor mijn kooschappen uh, zat ik in een pre traject. Ik wist al, tijdens mijn kooschappen ga ik het niet kunnen combineren. Hoe ga ik het aanpakken? Een hele top chirurg en ook professor in het AMC tegengekomen... Marlies schrijven En uh, zij heeft mij uiteindelijk eigenlijk geholpen... Om de, om de mogelijkheden te bekijken. En het AMC meent, op basis van alles wat ik ze toegestuurd heb... en, en alle praatjes die we hebben gehad... Uh, dat ik val in die categorie met een aangepast traject. Dus ja. ik volg nou mijn koosschappen met een aangepast traject... als Echt? professional gamer. Precies. Zoals sommige andere topsporters. Bijvoorbeeld Epcot Zonderland ja. ook. Die krijgen dan een uitzondering waardoor ze anders mogen... of minder hoeven te studeren of dat die in ieder geval kunnen combineren. Ja, dat je, ik krijg vrij voor mijn toernooien... of alles eigenlijk e-sports related. Als het ware, net als dat Epcot met turnen kreeg. Ja. Dus training en toernooien. Gamen is niet maar een spelletje, is iets heel serieus voor jou ja, absoluut. En welke games doe je? Uh, ik heb tien jaar Professional Trackmania gespeeld. Is echt een, ik ben echt een racer. Uh, en tegenwoordig Rocket League. Dat is uh, heel kort en krachtig door de bocht. Is dat voetbal met auto's. Oké, okay. voetbal met auto's. Leuk. Ja, helemaal leuk. Uh, en ja. Olympisch, het is geen Olympische sport nog, hè? Nog niet. Maar internationaal heb ik ook daar uh, wel connecties zitten. Uh, stichtend lid van een atletencommissie van de International Esports Federation. Uh, en wij hebben wel contact met het IOC. Ah. Dus, ja, en ook met sportakkoord. Om het, te zit, kijken, het zit eraan te kijken, Wordt e e-sports een sport? Ja. Ja. Ja. Ben je verslaafd? Nee. Nee? Nee, absoluut niet. Oké. Okay. Jan-Willem Poot, goedenavond. Goedenavond. U vijf. stelt dat gameverslaving een serieus probleem is. Hoe groot is het probleem? Uh, wat wij zien uh, in ieder geval de laatste jaren enorm groot. Uh, wij behandelen in onze kliniek jaarlijks zo'n 600 jongeren. En 120 daarvan die komen binnen met echt serieus ernstige gameverslaving. 600? Die zijn met name je ja. kunt Stel, er komt een gameverslaafde bij u in de kliniek. Hoe is zo iemand eraan toe dan? Uh, slecht. De symptomen zijn angstig, stil, moeilijk contact mee te krijgen... slechte sociale vaardigheden, uh, slechte hygiëne, isolerend en verwaarloosd. En vaak als je uh, eenmaal met de jongeren aan de slag gaat... en ze beginnen uh, zich eindelijk veilig en, en, en vertrouwd genoeg te voelen... dan zie je dus dat de achterliggende problematiek... Um, veel weggeeft van eigenlijk toch wel alle andere verslavingen die je ziet... zoals bijvoorbeeld ook met drugs en alcohol en gokken. En dan heb ik het bijvoorbeeld over pijn, trauma's, persverleden heftige ervaringen met verlies van dierbaren. Uh, geen connecties kunnen maken en ook geen connecties meer met familie en vrienden. Er zit vaak meer achter. Het is niet zomaar iemand die heel graag heel vaak een spelletje doet. Nee, maar dat geldt eigenlijk voor elke, eh, toch, toch elke, voor elke verslaafde... Eh, die uiteindelijk eh, ofwel een middel zoals drugs en alcohol vindt... ofwel een bepaald gedrag zoals eh, gokken, seks of gamen vindt. Eh, voor hun is dat de oplossing. En ook voor die, voor die gamende jongens, eh, voor hun is het gamen... de oplossing voor de, ja, toch de heftige situaties waarin zij zitten. Ja, ik, mijn kinderen spelen ook wel eens een game. En op een gegeven moment zeg ik dan, nou is het klaar, kom hier met die laptop. Maar zo simpel is het niet dan. <Klacht> ik, ik, ik weet niet hoe het bij jou, of, dat, of dat bij jou zo simpel gaat. Uh, nee, maar we, kijk, zo simpel is het niet. En, en uh, gelukkig is het zo dat, dat honderdduizenden jongeren... gewoon lekker elke dag kunnen gamen. En dat moeten ze ook absoluut gewoon blijven doen. Uh, alleen wordt die groep uh, die uh, het gamen gebruikt... uiteindelijk zeg maar om echt als oplossing... voor de heftigheid waarin zij zitten... dus waar ik het net over had, dat die pijn, de trauma's... Um, en de andere dingen, dat, die wordt wel groter. En um, wat ik daarvan e e e ernstig vind... is dat, uh, sowieso hebben we de laatste acht jaar... een verdubbeling gezien uh, bij ons uh, in de kliniek... Uh, van, van jongeren die met een staan binnenkomen. Uh, en we zien dat niet terug in een ander uh, uh, uh, uh, uh, gedrag of middel. Nee. Gokken blijft hetzelfde. Uh, cocaïne, speed... Uh, alcohol, excessie, dat blijft allemaal hetzelfde. Alleen bij gamen zie je echt gewoon dat het echt continu verdubbelt. Ja, het is echt gewoon nieuw en uh, nou, dat zit er echt aan te komen kennelijk. Of het wordt alleen maar groter. En u zegt, het is een, ja. het, het is een aparte diagnose, net als alcoholverslaving. Uh, ja, wij, vind, wij vinden dat, dat uh, het gamen op zich echt mee moet... Uh, in het rijtje van uh, gokken, alcohol, uh, drugs... Um, uh, om in ieder geval echt een noodzaak in te laten zien... dat dus de, de verslaafde mensen het gamen gebruiken... als oplossing voor de, voor de heftige problemen waarin ja. ze zitten. Ja, Koen? Ja, um, ikzelf dus, ja, zoals gezegd, niet verslaafd. Net als inderdaad honderdduizenden anderen. Hoe weet je dat trouwens? Um, zeker? Nou, het, het, ik denk, het is sowieso eigen discipline en ook natuurlijk van de ouders die je meekrijgt. Um, maar ik vind iemand die acht uur per dag game, bijvoorbeeld, is niet verslaafd wanneer je de andere zaken kan. Uh, uh, Combineren. Dus Precies, sport, als, jij ach, als jij acht uur gamet en daarna gewoon gaat studeren... dan zeg je, dan ben ik niet verslaafd. Dan ja, nee, ben ik zelf de baas over wanneer ik, wat, ik bedoel, wat doe. Uiteindelijk een model ook bedacht, vijf S's. En. en dat is sociaal, sport, slaap, studie. Um, en sociaal, wat ik, sport, en spel. slaap, studie, spel. Dat is jouw ja. leven. En um, nou, ja, in in die vijf de, moet in balans zijn. Dat zijn vijf pijlers, absoluut. Um, en die zijn voor mij in balans. En ik vind dat... Direct nou al, uh, ja, kijk, de gamingwereld groeit heel erg hard en daarom is het ook logisch dat je verdubbelingen gaat zien in de getallen van mogelijk gameverslaafd of in ieder geval jongens die onwijs meiden ook, uh, die heel erg veel gamen. En die wereld, de gaming en e-sports wereld, die groeit zo hard. Dus dat ga je terugzien in de cijfers. Ja, dat, is dat is wel logisch, zegt u. Alcohol is, geballen, is al lang gestagneerd natuurlijk, net als roken. En daarom um, is het logisch dat het gamen wel toeneemt en ja, de anderen niet. Ja. Dit, ja, voor mij wel. Dit maar, is zo'n nieuwe wereld. Uh, meneer Poot, u heeft het waarschijnlijk niet over koenen... als u het heeft over jongens die bij u binnenkomen. Nee, ik, ik denk dat het de allereerst kon gaaf dat, uh, dat, dat, dat jouw, uh, jouw opleiding dat, dat ook zo heeft gezien. En dat je daadwerkelijk ook echt nu als, uh, als topsporter zeg maar gezien wordt. Um, wij hebben ook nog nooit een jongen gehad die, die volledig bijvoorbeeld in de e-sports of meedoet met toernooien. Hebben wij ook nooit binnen bij ons in de kliniek gehad. Um, dus wij, ik denk dat er echt een verschil is tussen uh, één jongeren die uh, gewoon prima vier, vijf euro per dag gamen. Twee dat hoorde ik die het net. Misschien... Ja, nou ja, voorbeeld. Die die ons, ja, die jongen die bij ons komen, die, gemiddel, die gamen gemiddeld 12 tot 18 uur per dag. Um, en, die, uh, en dat gaat uiteindelijk gaat dat zo heftiger aan toe. Hè, dus dat ze dus ook gewoon hun kamer niet meer afkomen om te eten of überhaupt om nog naar te douchen of naar het toilet te gaan. Ja, en dan heb je uh, niet dus, meer de, de, de, de regie over je eigen leven. Dan is de game eigenlijk de baas. Maar dat is het. En dat, maar datzelfde geldt ook exact gewoon voor alcohol en voor gokken of voor, uh, voor drugs. Weet je, ook daarin uh, deel ik helemaal wat, wat, uh, wat Koen ook zegt. Weet je, dat op het moment dat dat nog onder controle is... Het, er zijn tienduizenden mensen die elke week uh, op zaterdag gewoon prima tien of twintig glazen bier kunnen drinken. Of, of misschien wel uh, elke maand uh, een paar lijnen kook kunnen nemen of, of een, of een pil. Dat is allemaal niet uh, goed voor je, zijn, allemaal niet goed voor je, maar die mensen zijn niet meteen verslaafd. Um, op het moment is dat je dus dagelijks gewoon bezig bent... en eigenlijk komt dat neer op drie dingen. Als je compleet geen controle meer hebt over, je, over dat gedrag als over ja. het gamen... Um, als het uh, gamen continu meer prioriteit heeft dan andere interesses en sociale contacten... en als je maar door blijft gaan, ondanks de negatieve gevolgen ervan... Ja, dan moet je gewoon echt proberen in te gaan zien van... ik heb serieus problemen, ja. dit is gewoon een verslaving. Koen, dit debat gaat niet over jou, dat hebben we inmiddels wel vastgesteld... maar ja. kan je je voorstellen dat er mensen zijn voor wie het wel een serieus probleem is? Nou ja, absoluut. Uh, kijk zelf, er, er zijn gamers en ongeacht man of vrouw die absoluut te veel gamen. Net als dat je waarschijnlijk voetballers hebt die veel te veel voetbal in hun schoolwerk laten liggen. Uh, of hockeyers, of aller, allerhande andere sporten. Je hebt ze ertussen zitten. Um, al denk ik dat... Uh, kijk, als, je, als we praten over drugs en alcohol, nou ja, ze zeggen een rood wijntje per dag, dat, dat kan prima zijn voor het lichaam. Um, maar dat zijn ergens wel ook giftige stoffen. En als ik denk, nou ja, een, een jongen die een spelletje speelt, al doet hij dat een uurtje of twee uurtjes, misschien met een vriendje, een vriendinnetje of misschien niet. Mm -hmm. Het is niet schadelijk. Nee, maar We praten nu over jongeren die het niet een uurtje of twee uurtje doen... maar die het 12 tot 18 uur doen. Zou het dan wat jou betreft wel een officiële verslaving kunnen zijn? Of zeg je dan nog, moet je dat niet in die categorie zoeken? Ik weet niet of het woord verslaving al goed is. Ik denk, de WHO um, en ook natuurlijk DSM Psychologie... wil heel graag direct al een sticker plakken... want de wereld groeit zo hard, dus ja. we moeten er iets mee. Maar hoe moeten we dat doen? Nou ja, onderzoek doen. Dus nou staat het in het lijstje van... Er moet nog onderzoek gedaan worden. Voordat het officieel die staat is. Voordat krijgt, het hè? officieel is. Uh, maar dat betekent dus dat ze eigenlijk nog niet precies weten van ja, wat is er aan de hand. Wat, wat is verslavend aan die games? Waarom ja. zitten die gamers nou 12 tot 18 uur per dag uh, gekluisterd aan dat? scherm? Omdat ze andere problemen hebben, zij, ook net. Dat kan te maken hebben, absoluut. Met uh, zo, ja, thuissituatie, of misschien een vorm van autisme, angst, depressie, andere psychologische stoornissen. Ja, als ouder ben je hopelijk heel attent op je kind. En heb je ook te maken met het leven van je mm -hmm. kind. Dus weet je wat er op school gebeurt. Uh, wat er misschien op het sportveld gebeurt. Misschien weet je daardoor wat de ontsnapping is. Waarom gaat hij gamen? Maar mijn vraag maar, is waarom verzet jij je tegen het ticketje uiteindelijk? Nou, ik denk, het, het, Want, je, wordt een, jouw sport daar toch een beetje... Komt hij daardoor in een slechter daglicht te staan? Nou, dat is het eigenlijk al. Hè. Dus uh, in principe, er wordt vrij negatief gedacht over gaming en e-sports. Um, Man, ik, je hebt en, de topsportstatus, dat, ken kennelijk, dat kan kennelijk. Met alcohol ja. drinken kan dat niet hoor, dan krijg je geen een topsportstatus. topsportstatus. Nee. Nou ja, ik hoorde net 20 pintjes in het weekend of zo. Toch? Ja, dat lijkt me een, veel. Flinke sport. Ja, ik drink zelf niet overigens. Maar verder, er hangt een negatief stigma om gaming. en dat is jammer. Precies, en je bent bang dat dat versterkt wordt? Ja, want in Nederland, ik probeer vanaf 2014 in de media al dat stigma te draaien. Laten zien dat we sporten heel actief, dat er meer is dan gamen. En um, het draait niet alleen om het stigma, want die mensen moeten echt geholpen worden. 18 ja. uur per dag gamen is, is gewoon niet, niet goed. goed. Ik kom wel even naar meneer Poog, want die is of aan het koken of het gaat niet goed met de lijn. Uh, ja, hij is nu weer goed. Ik hoor ja. jullie nu meer goed. Ja, okay. ja, ik, ik, om die reden, kijk, ja. ik geef zelf ook workshops en informatieavonden... aan ouders, aan kinderen op scholen of andere locaties... om ze te helpen, zowel nationaal als internationaal geef ik die workshops... Ja, en ja precies, informatieavonden maar jij zegt dat, dus... dat informatie geven dus goed... maar je moet uiteindelijk ja. niet overgaan tot het officieel benoemen van een uh, verslaving. Meneer Poot, u vindt het belangrijk dat dat wel gebeurt? Ja, ik denk dat het echt, echt meehelpt om uiteindelijk gewoon... Um, um, aan, aan iedereen wereldwijd in te laten zien hoe groot dit probleem uiteindelijk... Kan zijn of eigenlijk al is. Um, ik hoorde Koen net zeggen dat, dat um, je bijvoorbeeld met voetbal of zo, dat je daar uh, misschien ook een bepaald uh, uh, gevoel uit kan halen. Maar wij hebben nog nooit iemand gehad die bijvoorbeeld met voetbal of met boord spelen uh, en wat dat dan ook is. Uh, um, die hebben wij nooit bij ons in de kliniek gehad. Dat nee, is toch anders? En misschien dat, en we, en dat is anders. En, en, en wij denken zelf... en dat is, dit is absoluut geen wetenschappelijk onderzoek... maar dit is puur uh, zeg maar de woorden van die, die honderden uh, jongeren... die bij ons binnen zijn gekomen... Mm. is dat het effect wat het heeft... wat het langdurig gamen op hun, met name op hun dopamine in hun hersenen... dat is zo heftig en intens. En dat helpt hun om gewoon compleet zichzelf gewoon te kunnen verdoven. Oké, okay, helder. Uh, helder. Volgens u is het echt ja. een serieus probleem. En ik ga maar naar de scheidrechter van vandaag. Ja. Dat is Jasper Klapwijk. Jasper, zeg het maar. Is het een geslaving? Nou, uh, nee. voor mij was het dat in ieder geval wel. Ik heb heel lang een Railroad Tycoon gespeeld. Ontzettend saai spel, eigenlijk. Maar ik was daar echt volkomen door gebiologeerd. En dat was gewoon uitstelgedrag, omdat ik mijn scriptie niet kon Kijk, schrijven. Ja. En het heel dus goed er bestaat opgenomen was. was. Zeker. Hartelijk dank, Koens Schobbers en Jan-Willem Poot. Mm -hmm. Dit is de dag waarop er in veel weilanden lammetjes te zien zijn. Dit zijn namelijk de drukste weken van het jaar voor schapenherders en schapenboeren, wat op een paar na zijn bijna alle schapen bevallen. Marion Derks is herder en vertelt Omroep Gelderland dat ze ook een heel bijzonder lammetje in haar stal heeft. Het soort, uh... Lammetje van dit jaar. Geboren uit de witte moeder. Het Veluws schaap hoort een, uh, een wit schaap te zijn. Maar uh, dit is een, uh, een zwart exemplaar. Maar hij mag blijven. Het is de dag waarop de Raad van State aangeeft... dat het niet nodig is een referendum te houden... over het afschaffen van het referendum. Het debat over de referendumwet gaat vanavond verder. En pvv kamerlid Martin Bosma... kan over een klein uurtje dezelfde tekst uitspreken als vorige week. Voorzitter, ik draag vandaag mijn begrafenispak. Hans van Milo wordt vandaag pas echt begraven. En met hem de directe democratie. Aan tafel commentator. En D66 lid staat hier. Klopt dat, Jasper? Ja, dat is zo. En D66 lid Jasper Klapprij. Vrij Dat Wat zeg je? Vrij versoort. Oh, nog maar net. Okay. En voorstander van het referendum. Ja. Ben je net zo somber als Martin Bosma? Nou, dan moet je wel uh, heel somber zijn. Uh, en die maakt er direct ook weer een partijpolitieke uh, aangelegenheid van. Binnen D66 zijn er ook uh, veel mensen die voor het uh, adviserend referendum... als opstapje naar het collectief referendum zijn. Bijvoorbeeld Boris van de Ham die een actie gestart heeft. Oh ja, daar waar. heb ik mij ook maar bij aangesloten. Precies, daar voel je bent bij ja. thuis. Wat is je stelling? Mijn stelling is, er moet wel een referendum over dat referendum komen. Want dat was het uh, hangende punt. Hè. Daarom gaan ze nu door ja. en was er geschorst. Hè, Ollongren die, uh, wil eigenlijk in die wet... Dat is dus de minister een van binnenlandse Zaken? Ja, van D66 overigens. Maar die wil voorkomen dat er inderdaad een referendum over dat referendum nog gehouden kan worden. En daar is inderdaad... Over de afschaffing van het referendum? Ja, ja, over de afschaffing van dat referendum. Daar is een constructie voor opgenomen in die wet, in de intrekkingswet. Want je hebt een wet nodig om de referendumwet buiten werking te stellen. Ja. Normaal gesproken zou je daar een referendum over kunnen houden. Want er wordt geen uitzondering gemaakt voor intrekkingswetten. Uh, in de referendumwet. Ja, ja. He, dus er is gewoon een referendum mogelijk. Om dat te voorkomen hebben ze dus in die wet een passage opgenomen... om te zorgen dat er geen referendum... Over kan, over kan worden, ja. worden gehouden. En dat is voorgelegd aan de Raad van State? Ja, kan dat eigenlijk wel. En die zegt het kan, juridisch kan het. Juridisch kan het, ja. Want de wetgever heeft eigenlijk alle macht in Nederland... dus die kan ook zeggen van nou, die wet die we eerder bedacht hadden... dat was niet zo'n goed idee, die stellen we gewoon bij deze buitenwerking. Dus juridisch is er eigenlijk geen onduidelijkheid. Wat de Raad van State wel zegt is... het kabinet moet dat wel goed onderbouwen. Dat hebben ze in december eigenlijk al gezegd. En ze zeggen nu daar nog iets bij, namelijk... die politieke afweging die maken wij niet. En ik vind dat op het principiële vlak eigenlijk... het kabinet niet zo'n hele goede onderbouwing geeft. En dat ze um, ja, dus eigenlijk gewoon zo'n referendum... wel moeten toestaan, omdat het echt wel een beetje... in de geest van de wet is. Ja, waar, waarom, waarom zegt het kabinet dat het referendum is niet nodig uh, Zij zeggen het is niet nodig om eigenlijk twee redenen. Eén, hè, uh, wij kunnen dat gewoon buiten werking stellen als we willen... Dat is eigenlijk gewoon een beetje... Dat is onze macht. Wij, zijn, wij zijn de baas, ja? precies. Okay. En als de Tweede Kamer het ermee eens is, nou ja, jammer voor jullie. Ja. En de tweede reden, die is wat meer inhoudelijk... en dat is vanuit het maakt eigenlijk niet zoveel uit of er een referendum gehouden wordt... over de afschaffing van het referendum. Want, nou ja, het is maar een advies. En we het is dat toch maar een We leggen ja. dat toch naast ons neer. Nou ja, in beide gevallen is er wel wat tegen in te brengen. In het eerste geval, die procedure. Normaal gesproken geldt een wet pas op het moment dat die gepubliceerd wordt. Dus bekendmaking staat in de grondwet... is het moment waarop de wet in werking treedt. Daarom is er ook zo'n rare constructie in die wet nodig om te voorkomen dat er nog een referendum over gehouden wordt. Dus het gaat eigenlijk in tegen de geest van de wet. Ja. En eigenlijk dus ook tegen de grondwet, zou je kunnen zeggen. Nou, dat is echt, uh, vind ik, heel uh, nou ja, onchique, om het zo maar te zeggen van Holon uh, De tweede reden: van, uh, uh, ja, het is toch maar een advies. Ja, uh, waarom hebben we dat referendum? Dat geldt nou? vanaf het begin van ja, die wet. Waarom hebben we dat referendum? Nou, dat is juist om een advies te geven. En ik wil dus ook heel graag een advies kunnen geven uh, over het intrekken van deze wet. Ja. En hey, de andere. Uh, redenering gaat namelijk ook op het tegendeel van wat Hollongren zelf beweert. Als het niet uitmaakt dan kun je er ook best een referendum over houden. Ja, precies. Ja, Dat is het tegenovergestelde. Ja. De, de, de, jij zegt zelfs, het moet een referendum over het afschaffen van de van Ja, de ik referendum. vind het wel vrij zwaarwegend. Want die, voor dit soort gevallen is dat referendum nou juist bedoeld. <laughs> ja. Wij krijgen een bepaald recht, zullen we maar zeggen. Wij krijgen het recht om te adviseren. Uh, uh, en dat recht is niet helemaal nergens op gebaseerd. Hè. De politiek heeft een hoge omloopsnelheid. En die mandaten van politici, dat gaat natuurlijk goed... als er een vertrouwen van 100% is. Maar dat is er al lang niet meer. Dat nee. vertrouwen neemt ook af. Dus het is heel goed dat wij als kiezers een mogelijkheid krijgen om dingen achteraf te corrigeren. Ja. Ja, want ik heb D66 gestemd, om maar een voorbeeld te geven... in de verwachting dat er meer democratisering zou komen. Ja, in compromissen, van, meneer. Compromissen. Ja, in plaats van krijgen we minder. Als ik dat had geweten, had ik, had ik misschien wel geen D66 ja, lid. Je bent nog steeds lid. We, ja, we hebben nog een d 66 in aan tafel. Dan zeg je D66-Amsterdam. Hoor je bij de school Klapwijk of bij de school Ollongren? Nou, ik... Uh... Jullie hadden hem hier uitgenodigd om het zeker, over de lokale politiek zeker. te hebben. Maar de, ik heb hier natuurlijk wel een mening over. Ja, nee, daar waren we uh, benieuwd naar. Ik uh, ben zelf niet zo'n fan geweest van het raadgevend referendum. Het is een beetje een, een half referendum. D66 en ik ook is altijd voor de collectief referendum gelegd... dat je die... achteraf aan de noodrem kan trekken. Dat vind ik nog steeds. Dat kregen we in deze coalitie niet voor elkaar. Er is ook geen Kamermeerderheid voor. En ik vond zelf dat Oekraïne-referendum... nou niet echt het feest van de democratie. Ik heb gewoon niet het idee gehad dat dat toen ik daar campagne voor voerde, want dat heb ik met hart en ziel gedaan... dat dat de democratie nou dichter bij de mensen bracht. Nee, dus wat jou betreft mag die weg en er hoeft ook geen referendum over worden gehouden? Nou, wat mij betreft moet er een correctief referendum ja, komen. Ja, dat maar nou, dat, dat, dat, dat is het nu niet. Nu ligt de vraag voor, moet er een referendum worden gehouden over het afschaffen van het referendum? Nee, wat ik al zei, ik vind het uh, raadgevend referendum uh, echt suboptimaal. Wat okay. mij betreft moet je de burger echt de macht geven. En als dat lukt, uh, ja. dan ben ik een heel blij D66. wat kost een referendum eigenlijk? Uh, het kost best wel veel. Ja. De laatste keer uh, hebben ze het een keer uitgerekend. Ik geloof, tientallen miljoenen, zullen we maar zeggen. Om dat even te regelen. Wat heb jij er voor over? Ja, ik heb dat er wel voor over. Ik heb voor het geen stel referendum destijds, geen pijlreferendum referendum destijds ook gewoon getekend. Ik heb wel blanco gestemd, want ik uh, wist het niet zo goed. <lacht> nee. uh, maar ik vind na één keer zeg maar, zo'n referendum afschaffen, ik wel een beetje snel. Jij bent klaar. Oké, okay, ja. dankjewel. Dit is de dag waarop Engelse liefhebbers van fastfoodketen KFC even geduld moeten hebben. Meer dan 600 van de 900 restaurants waren gesloten, want de leverancier kon geen kip leveren. Daar was dit hongerige meisje nogal verdrietig, teleurgesteld en verontwaardigd over. My reaction is angry, sad and disappointed. Lots of KFCs have no chicken right now. Dit is de dag waarop de straatnamen van een nieuwe woonwijk op Urk... waarschijnlijk worden vernoemd naar personen als Michiel de Ruiter... en Jan Pieter Koen. De gemeenteraad van Urk steunt een motie van Jan Kofferman... van de partij Hart voor Urk. Hij heeft een hekel aan de huidige maatschappelijke discussie... en vertelt aan Omroep Flevoland waarom hij deze helden van vroeger... wil eren met een straatnaam. Omdat we weten. En dat kunnen we onderschrijven, Wat deze mensen, deze mannen... die hebben hun leven gegeven voor de vrijheid van ons land. En dan zeg ik, ja, dat moet men niet willen vergeten. Landelijke politici domineren de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Volgens politicoloog Lisanne de Blok hebben gemeenteraden dat aan zichzelf te wijten. Want dat ontbreekt in veel gemeenteraden aan politieke strijd. René van Dansig, u hoorde me al van D66 Amsterdam, is het er niet mee eens. Zeg gaan in debat, hartelijk welkom allebei. Dank Bedankt. Mevrouw de Blok, ik begin bij u. Waarom vindt u het niet goed dat landelijke politici zich uh, nou ja, in gemeenten laten zien tijdens deze campagne? Uh, ja, dus wij argumenteren in ons, onze column dat, uh, dat er. In de volksraad vandaag. Ja, yeah, yeah. de volksraad Dat er twee processen zijn die fundamenteel zijn voor. Uh, de democratie ook op lokaal niveau. Enerzijds de vertegen vertegenwoordiging. Um, en anderzijds de, de uh, verantwoording. De vertegenwoordiging houdt in dat, dat, dat burgers dus hun stemkeuze baseren. op uh, bepaalde thema's die ze belangrijk vinden. En dit zien we dat het goed werkt op het nationale niveau. Uh, maar op lokaal niveau zien we dat toch wel de nationale voorkeuren. Uh, Doorslaggevend zijn bij ja, de lokale verkiezingen. Als, als mensen bij de gemeente uit mogen kiezen, dan kijken ze niet wat vindt de VVD of de PvdA in mijn woonplaats, maar precies. wat vinden ze landelijk? Nee, ja, precies. Ja. Dus, uh, en deels wordt dat veroorzaakt doordat er bij campagne uh, lokale, dus landelijke kopstukken worden ingezet. Dus het is niet zo heel gek uh, dat kiezers uh, het idee hebben dat het gaat om, om landelijke kwesties. Uh, maar er zijn wel, de, de, de lokale verkiezingen gaan wel, wel degelijk over andere um, kwesties dan op landelijk niveau. Um, en dit zien we ook terug in de verantwoording. Dus doordat de stemkeuze niet gebaseerd is op lokale, hoe, het lokaal, hoe het lokaal gaat... op lokale kwesties, uh, worden uh, fracties ook niet af, lokale fracties ook niet afgerekend... of beloond op hoe ze het, het nou echt hebben gedaan de afgelopen tijd. Dus die verantwoording achteraf, die is er eigenlijk ook niet. Nee, dus zeg jij tegen landelijke politie, blijf lekker thuis... tijdens ja. de gemeenteraadscampagne? Ja. die ja. van zich ja, ze zijn één keer geweest hè, in Amsterdam. En ik, <laughs> Eén keer is hij het opgedoken? Ja, nee, nee, ik vond dat op zich goed. Want, uh, ze hebben echt een kijk, debat gevoerd, hebben jullie? Voor nee, de zeker. De ze bari. waren volgens mij met z'n achter, zeg ik even uit mijn hoofd. En uh, dat ging over thema's als Schiphol, over bereikbaarheid Echt wel dingen waar de, de landelijke partijen Amsterdam bij moeten helpen. Ik zei toen wel meteen één keertje mag. Uh, daarna neem ik graag het stokje weer over. Ja, vond u ook uh, dat het mocht, mevrouw de Blok? Of zegt u van nou, moet je eigenlijk niet doen? Uh, ik ben er niet zo'n voorstander van. Ik denk op zich dat er, ik snap het wel dat het, dus het trekt natuurlijk wel aandacht, uh, maar ik denk dat het de verkeerde aandacht trekt. Ja, reineer. Nou, ik, ik, ik, uh, ik vond het een fascinerend uh, debat en het is natuurlijk voor een, voor een deel waar het over gaat. Het heeft wel de, de aandacht gewekt, maar. Ik, ik las jou, jouw column, moet ik volgens mij zeggen, wat ik best wel fascinerend vond. Ik dacht alleen, of het helemaal op Amsterdam van toepassing is, dat vraag ik me af. Want zo'n waardestrijd, dat hebben we in Amsterdam juist zeker. Dat Forum voor Democratie doet bijvoorbeeld mee in Amsterdam... en we hebben daar echt een hele duidelijke strijd mee over verdraagzaamheid. Uh, thema's als racisme in de stad staan op de kaart. We hebben bijvoorbeeld gezegd, wij gaan niet samenwerken met het Forum voor Democratie ja, om de Ja, dat, dat is nog goed dat u het zegt. De vorige keer dat u hier was, zei u juist, we sluiten ze niet uit. En een paar <lacht> dagen later zei u ineens, we sluiten ze wel uit. Nou kijk, op dat moment uh, zei Jernas die zit. Uh, nummer twee voor, uh, de nummer twee, dat is uh, goed dat u dat Forum. zegt. Uh, die, die heeft gezegd dat hij vindt... Uh, dat witte mensen een hoger IQ ja, hebben dan, dan donkere mensen. Dat hij dat ja, maar hij heeft dat had. die maandag uh, 29 januari, heeft hij het herhaald. En dat was het moment waarop u zei, dan gaan we niet... Uh, nou, volgens mij uh, werd het uit. ook nog eens aan de landelijke partijleider gevraagd. Ja, en als het dan oorverdovend stil wordt, uh, dan zeg ik... ik ga gewoon niet samenwerken met een partij die geobsedeerd is uh, door Rassen. Ja. Ik, Jasper, uh, jij vond ook dat ze niet, dat niet hadden moeten doen, hè, nee, de debat in Amsterdam? Nee, ik vond de, nee, uh, niet liever no niet, je was heel fel. Ja, ik was daar echt tegen. <laughs> liever niet. Uh, blijf inderdaad gewoon thuis in Den Haag. Overigens heb ik in Den Haag afgelopen weken juist een heel mooi voorbeeld meegemaakt van hoe het wel moet. Maar uh, die landelijke uh, lijsttrekkers, dat, die bewezen direct dat, waar het misgaat. En die gingen inderdaad over landelijke thema's en identiteitspolitiek praten. Terwijl ik zou heel graag willen dat het niet gaat over die identiteitspolitiek... maar dat het gaat over dingen die mij aangaan als burgerlokaal. Ja, ja, en dat, dat is een grote blok met ja. ja, In Den Haag had ik zo'n uh, zo bijeenkomst in de bomenbloemenbuurt Bloemenbuurt... overigens een uitstekende vertegenwoordiger van D66 in het panel. 18 politici die gewoon vier stellingen voorgelegd kregen die echt over die buurt gingen, die ook door die buurt waren voorbereid. Dus dat ging echt over waar bewoners zelf mee zitten. En uh, Hans Nijhuis, van AD-hoofdredacteur, die liet die politie ook gewoon niet wegkomen. Nee, zo hoort het, het te zijn, zeg Wat jij. vind jij daar nou van? Ja, nou, en ja. Dan gaat het ergens over. Dat weet van, ik ook waar ik op moet stemmen. Heeft u de indruk dat uh, normaal gesproken bij, bij gemeenteraadsverkiezingen... veel mensen landelijk stemmen of toch ook wel met in een achterhoofd wat er in hun plaats nou, Ik denk gaat. dat het allebei belangrijk is. Kijk, Amsterdam is, is sowieso de hoofdstad van Nederland. Dus wij liggen ook landelijk heel erg in de belangstelling. Stelling, maar we hebben ook nog wel heel veel kans om uh, Amsterdammers te overtuigen... van lokale standpunt. We hebben namelijk gewoon kranten die erover schrijven. Ja, precies. Maar mijn ja. vraag is eigenlijk vooral... Als, u het, als, als uw partij het goed doet bij de gemeenteraadsverkiezingen... komt dat door u of door Pechtels? Nou, ik denk dat het een koopproductie is. Uh, ik, uh, ik kan het verkeerd doen en uh, de Landelijke Partij kan het verkeerd doen. Uiteindelijk uh, staat er één naam op. Ja. Uh, wat de is de afstemming tussen jullie? Weet hij een beetje wat u vindt en u wat hij vindt? Nou, ik denk uh, dat het geen geheim is dat wij af en toe wel eens... Uh, bellen of een e-mail sturen. Maar uiteindelijk maken wij onze eigen afweging. Kijk, wij hebben hier uh, in Amsterdam gezegd, ja, dat nou, gaat volgens mij om... Om drie dingen. Het gaat om goed wonen. Is in Amsterdam echt een gigantisch probleem. Ja. Niemand kan meer een huis vinden. Nou, dat is een enorm lokaal thema. En dat, dat raakt ook iedereen. Heeft iedereen een heel ander idee over. Wij zeggen we moeten echt meer ruimte voor middeninkomens ja, hebben precies. op de, we gaan de Amsterdamse woningmarkt. Programma doornemen. Hoor. Nu, nee, nu, ja, maar u vroeg, vroeg aan ja, nee, mij. Is er strijd om baan? Nee, ja, nee, nee, is een afstemming? Want in, we lezen in het nieuwe boek van trouwjournalist Mark Hoogstad, Rotterdam, stad van twee snelheden heet dat boek. Becht bepaalde bepaald in 2014 wie de D66-wethouders daar worden. Nou, dat gevoel heb ik niet. Ik heb het idee dat wij dat als fractie hebben bepaald. Hij heeft mijn nee, in Rotterdam zei oh, ik. Ja. Oh, okay. U had het gevoel dat u het zelf deed, maar ik ja. weet niet helemaal zeker. Nou, ik denk het wel, want ik weet nog welke vergadering het was. Ja, en, uh, daar was Pecht tot niet bij. Mevrouw de Blok, vindt u dat ook slecht als landelijke leiders zich met dat soort dingen bemoeien? Uh, Jazeker. Ik denk uh, dat, dat het goed is om uh, die scheiding te houden tussen nationale politiek en lokale politiek. Uh, en daar dus niet uh, een mengeling van. van uh, ja, landelijke politici uh, in te. Uh, dat het niet wenselijk is. Maar u moet het ook eigenlijk tegen ons als burgers zeggen. Hè? Wij moeten gewoon niet te dom zijn dat we. <laughs> nadenken over wat die landelijke leiders vinden. We moeten gewoon de gemeentelijke verkiezingsprogramma's doorpluizen. als kiezers. Nou, ik denk ook dat het een probleem. Dus we hebben. we kaarten een probleem aan. Dus de vertegenwoordiging werkt niet. De verantwoording werkt niet. En het is ook niet. het uh, probleem. Ligt bij heel veel punten. Dus niet alleen doordat er geen waardestrijd wordt gestreden. En die wordt er wel degelijk meer gestreden in Amsterdam en dan in okay. andere gemeenten. U komt zelf hebben... uit Amsterdam, maar dus dat weet ja, u. Ja. ja, en dat is ook een mede doordat er dus lokale media uh, daar veel meer aandacht voor is. Uh, maar dat is ook een probleem in andere gemeenten. De lokale media hebben niet mm. genoeg power om, om berichtgeving te doen over wat voor thema's er worden gedebatteerd. En in heel veel plaatsen zijn geen uh, goede media meer. Hè? Misschien heel soms. Ja, ja. nee dat is wat Jasper wat wil je zeggen. Nee, klopt. Er zijn in, dat is echt een groot probleem. Lokale media, die uh, overigens veel meer weten van die lokale situatie dan die landelijke media, die staan erg onder druk. En als gevolg daarvan neemt de kwaliteit van het politieke debat lokaal ook gewoon af. Ja, ja. dat is ja, een maar probleem je, daar ja. ben, Wil ik ook voor wat, want Dat ben ik nou echt enorm uh, met jullie eens. Ik denk dat Mooi lokale me, media essentieel zijn uh, voor het controleren van mensen zoals ik, namelijk politici. Ja. Wij doen het gewoon het beste als we worden afgedekend, als we constant uh, ja, we zijn onder druk staan van de, de, de pers nog andere ideeën hoe we kunnen voorkomen dat mensen toch steeds met de landelijke politiek in hun hoofd gaan stemmen. Uh, Wat zou je nog meer kunnen doen? Ja, we kunnen natuurlijk de burgers adviseren om inderdaad in de verkiezingsprogramma's te duiken. Uh, maar ik denk niet dat ik denk dat het probleem ligt niet alleen bij burgers. Um, dus ook bij de berichtgeving van de lokale media, ook bij de politici. Um, maak gewoon duidelijk dat het gaat om lokale kwesties... en dat het gaat om lokale politici... dat het gaat om hoe de, hoe de gemeenteraad... de afgelopen tijd heeft gedaan... Um, en houdt houd die nationale politiek... Uh, gewoon erbuiten. Ja. Jasper, heb jij nog een idee hoe het concreet kan worden voorkomen? Nou, ja, heel het... simpel. Wat in Den Haag gebeurde is... mensen werden daar gewoon inderdaad door bewoners zelf... ter verantwoording geroepen, de politici. De gemeenteraadsleden. Ja, dus ja. als bewoner heb je ook gewoon een verantwoordelijkheid... om naar dat soort politieke bijeenkomsten te gaan. En verantwoordelijkheid daar... zelf, je ja, ja, moet daar er naartoe. Wel. Als jij wil, zeg maar, een go goede stem wil uitbrengen... en je bent een goed burger, dan ga je naar dat soort bijeenkomsten. En dan laat je jezelf informeren over wat die mensen hebben gedaan en wat hun plannen zijn. Daar gaat het over. Ja, Koen, we wel jij... Uh, nu in Amsterdam. Ik studeer bij het AMC. Ja, ja. precies. En, en weet je al of je je stem laat bepalen... door de landelijke politiek of de plaatselijke politiek? Ik zal heel eerlijk zeggen dat ik de politiek totaal niet volg. Oh, ga je niet stemmen? Dus, uh, ik, of, ik heb zelfs sterker nog, nog nooit gestemd. En dat is heel slecht, dat weet ik, dat weet ik. Je mag, zijn, ik, uh, je mag ik, nee. me, Meestal geef ik die stem ook aan mijn vader. Uh, oh, Oké, okay. je, je, je laat niet de, hem niet verloren gaan. Ik laat hem niet verloren maar gaan. Maar je vraagt niet maar, wat is het geworden, pap? Nee. Nee, nee ik, uh, ik... Nee, sorry. Ik was een leuke sorry. keer. Ik was een leuke keer. vindt u daar nog iets van? Ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Dat er, de dat er uh, jongeren niet geïnteresseerd zijn in de politiek. Ja, en dat ze een stem aan hun vader geven. Ja, het is natuurlijk een bekend probleem. Ook uh, überhaupt dat, uh, dat jongeren... Uh, toch vaak de voorkeuren van hun ouders volgen. Uh, ik zou toch <laughs> adviseren. Ik denk dat jij andere belangen hebt dan je vader. Dat je daar ook andere interesses hebt. Dus Absoluut. ik zou daar vooral ook in, in, naar, naar, naar kijken. Zeker op lokaal niveau zijn die... Zijn die kwesties uh, best wel praktisch. En, en Mag je, ik er kort nog wat over zeggen? Ik zou zeggen, stem op een partij die vindt dat gameverslaving geen officiële yeah. liefde moet worden. <laughs> nou, nou, wat ik wel belangrijk vind, want ik zie ook dat Rijf veel jongeren Dantien, en studenten uh, te weinig gaan stemmen. daar heb ik bijvoorbeeld voorgenomen alle debatten op universiteiten en hogescholen zelf helemaal. te gaan doen, ja, om precies. aan te geven hoe belangrijk het is. Heeft u nooit, dan... nooit last gehad van D66 landelijk? Nou, last uh, niet, nee. Ik Echt nooit? Een, niet partij. Echt nooit? Nou, ja, we zijn het wel eens oneens. Ja. Op welk punt? Uh, nou, we hebben bijvoorbeeld een uh, andere mening over uh, hoe je met diversiteit bij politie omgaat. Omdat wij midden... Hoofddoek bij de politie. Nou, onder andere wij zeggen ja, dat precies. je daar best over na mag denken. Bijvoorbeeld op basis van een experiment om de hele simpele reden. Dat wij zien dat diversiteit bij Koen de politie enorm onder druk staat. de seconden. De partij die het meeste onderzoek doet naar gameverslaving, die support. <laughs> Oké, okay. heel ja, ja, goed. We hebben een standaard. Dankjewel. Ja. Ik zeg hartelijk dank tegen Lisanne de Blok, tegen Renier van Danzig... tegen Koen Schobbers, Jan en Poot en Jasper Klapwijk. Zometeen Bureau Buitenland met Chris Keijner... Spreekt met Europa Corps.They CD over het gat in de EU-begroting na de Brexit en wie dat moet gaan vullen. Half tien langs lijnen en omstreken. Tot dan, dag. NTO <zotstuken> Radio 1.